Uur. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. In Frankrijk beginnen de snelwegen naar het zuiden dicht te slibben. Tot half tien vanochtend ging het nog wel, maar nu staat het verkeer op veel plaatsen vast. Volgens de ANWB staat er in Frankrijk in totaal nu al ruim duizend kilometer file. De grootste problemen zijn, zoals gebruikelijk, tussen Lyon en Valence en tussen Clermont-Ferrand en Béziers. En ook op de snelweg ten noorden van Bordeaux staat het verkeer op veel plaatsen stil. Vallend is dat het rond Parijs erg rustig is. En in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Italië is vandaag ook veel vakantieverkeer. Nederlandse en Australische onderzoekers zoeken weer naar stoffelijke resten op de plek waar vlucht MH17 is neergestort. Ze kwamen vanochtend aan na een rit van drie uur. Ze zoeken vandaag bij een Oekraïense kippenboerderij waar onder meer de romp van het vliegtuig ligt. De leider van het team denkt dat ze nog een paar weken nodig hebben in het rampgebied.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 Pantani won de Tour de France in 1998, raakte daarna aan lagerwal en werd in verband gebracht met doping. Het weer geregeld zon, maar vanmiddag en vanavond vanuit het zuiden stevige buien, soms met onweer, het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum staat tussen Geldermalsen en Knopendel drie kilometer file. Dat komt door een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 je kan de, heerlijk, kan je mensen kijken aan de rand daar. En, uh, voor, voor de snelheid, uh, want we denderen eroverheen, ja. We hebben het nu over uh, Far Out Lounge. Far Out Lounge, ja. Uh, ja. Vroeger zat daar blis, dus echt boven op de trap. Ja. En uh, de trap is bekleed met hout.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 Mooie entree. Het is een hele mooie entree geworden. En uh, de uitdaging voor ons is inderdaad om mensen naar boven te krijgen. Maar okay. goed, op het strand moeten we ze naar beneden krijgen. Dus, uh... Daarom. <laughs> bij, de, bij de ene zaak omhoog en bij de andere bij de zaak de andere naar beneden. Ja. Dag. Ja. Uh, ja, dan hebben, ik wij, uh, iets hebben. <laughs> ja. hebben wij gesproken over Far Out en Far Out Lounge. En ja. over uh, uh, Rob en Karin, de ondernemers. Ja. Um, de bedrijfvoering van uh, de lounge...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 Dat was nogal heftig en je hebt het ook gelijk een kiphoek genoemd. Ja. <laughs> dat was de bekendmaking van Han Cohen als eerste zitting uh, uh, in, in, in de raad. Ja, misschien heeft het ook uh, geholpen <coughs> dat we de vergaderingen ook op een uh, ordelijke manier gaan uh, afwikkelen. Dat hoop ik. En dat uh, ieder aan zijn trek komt dan. En die... Na die vergadering uh, uh, werden jullie geïnstalleerd. Dat was...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 Ja drie, nou ja, drie, vier maanden, drie, vier maanden mm -hmm. bezig. Merk je dat daar een, een andere structuur is? Dat, men, dat er een te grote overlegstructuur is? Merk ik nu nog niet zo. Het is nu de zes en er is een mm -hmm. vakantieperiode en uh, de gemeenteraad is niet aan de gang echt nog. En, uh, dus, maar dat, uh, dat kan nog komen, ja.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 Maar wat, Kijk je... hoe staan jullie erin? Willen jullie koetkekoet uh, koet, koet, zelfstandig blijven en dan ja, ook was, op alle Ja, dat is wel uitgangspunt. Ja. Ook back-office? Ja, nou we beginnen dus met Sociaal Domein. Nou, dat, dat, dat is geen weg terug meer. Dat is gewoon een, uh, een trein die het zijn eindstation. Ja. Nou, dat en moet dan je accepteren. Het. En rond? Ja, want uh, per 1-1 moet het uh, voor elkaar dat zijn.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 We ik moeten wou... kijken hoe dat uitloopt. Ik wou net zeggen, ik wou... ben, ga nou toch geen suggesties doen joh. Nee, maar... Die zijn al lang de. Die zijn al lang gepasseerd, hè? Waar, waar ik een beetje naartoe wil is uh, naar breed. Als ik hier achter mij kijk, zie ik een hele brede boulevard. Um, in het pakket zit ook uh, uh, de bouwdingen. Uh, uh, ja. Bij de technische man, uh, ja. logisch zou Klopt. je zeggen. Um,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 Het is zeker voor uh, de investeerder goed. Nou, Dan moet je met z'n tweeën uit kunnen komen. Ja. Nou loopt dat al, uh, uh, Nou, ik denk al een jaar of zes. Dat, uh, dat, ik, denk, dat... ik denk langer. Ja, okay, maar de, de, de, echt het ja. openbare, wat, wat je nu ja. dus gewoon op straat ziet leren. Um, er is bereidheid van een investeerder. Ja, ik heb gesprekken met een uh, investeerder en die uh, toont inderdaad zijn bereidheid. Er is ook een bestemmingsplan.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 En dan volgt hopelijk de rest. Ja, dan is de vernieuwing eigenlijk. Mijn ander klein projectje waar je in, in de krant wat over gezegd hebt. Is de rijrichting van de Grote Krocht. Nou weet ik dat de vorige wethouder daar ook een aanzetje toe heeft gegeven. Mm. En die heeft een soort enquête gehouden op de Oranjestraat. En mensen waren tegen omhoogrijdende vrachtwagens. En daar stopt het verhaal. En nu komt het weer naar boven.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 Natuurlijk kom je dan op voor- en nadelen. Ik heb dan nog wel al de reacties gehad. Ik geloof dat ik al 200 reacties <laughs> heb gehad van ja, dan voor dan leeft en het wel. tegen. Dus het leeft heel erg en je moet er ook wat mee doen. En dat, ik, ik denk wat, dat we het in collegeverband ook gaan uh, aanvallen. Wat zouden de voordelen zijn om het nu om te draaien? Uh, noem maar iets. Ik, ik, ik wil er niet zeker op ingaan. Ik wil gewoon die voordelen gewoon wat explicieter hebben. Maar er zijn nou, dus kennelijk voordelen. Er zijn, er zijn voordelen dan zal ik wel even concreet worden ja. als er nu een toerist aankomt en die moet de hoge weg ja. op, rijdt hij langs het casino over de zeeweg Zandvoort weer uit ja, ja, ja, ja, simpel, en, dat, dat is die... en als je de keuze hebt om uh, het dorp in te gaan en hoe je daar dan ook over denkt dan is het voor mij als waterstromer ja. makkelijker er zijn nog steeds toeristen die je ook op die manier je, je, de je, grote krocht ziet opgaan ook al ja, lukt dat je, niet helemaal tot. ja, <laughs> ja.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 In Noordwijk moest je ontzettend veel betalen op de boulevard. En wat bleek? Die boulevard die bleef leeg. En men kreeg allemaal klachten van toeristen. En men heeft het tarief aangepast naar 1 euro. Helemaal vol. Dus nou, gedistribueerde tarief... In die zin, daar zit ik ook zo in. Ja, ik, zou bedoel, ik bedoel, met die parkeerkelder. <coughs> Staat die grotendeels leeg? Ja. Hoeveel kost het per jaar? Veel. Dus probeer je dat zo ver mogelijk te, te, te benutten.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 Nou, name voor de ouderen heb ik gesprekken, ben ik mee bezig met uh, AMI. Om eens te inventariseren wat zij nu precies willen. En ik denk dat uh, een hoge prioriteit moet zijn, ouderhuisvesting, maar ook jongerhuisvesting. Dus dat staat uh, toch wel hoog in het vaandel. Uh, we hebben een inventariserend uh, gesprek gehad, wat zij willen. Ik ken natuurlijk de mogelijkheden wat het dorp uh, biedt.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 Ik wil kwijt dat uh, in de projecten, de sfeer van de projecten, dat, uh, dat we nu subsidie binnengehaald hebben, Entrezantvoort. Ja. En dat we daarmee voortvarend aan de gang gaan. We hebben gesprekken gehad met uh, ProRail NS, en uh, zij zitten op hetzelfde spoor om dat uh, <laughs> maar spoor. te zeggen. Ja, uh, leuk. Uh,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 toch wel een beetje vraagteken zetten zet in dit stadium van moet je dat op dit moment doen of kun je er ook even mee wachten? Want als je alleen de onderbouw van het zwembad weghaalt, ja, dan staat die bovenbouw er nog. En wat zie je dan? Je, ziet dan, je loopt dan eigenlijk tegen een Drama aan. Ja. Dus of, of je daar nou meteen hele grote dingen mee bereikt, dat verwacht ik niet. Maar dat zijn allemaal kwesties van een onderzoek en een besluit nemen wat simpel is, maar er gebeurt in ieder geval Ja, maar je moet wel een plan maken wat je daar gewoon de mensen wilt gaan bieden. Wat je ermee wil. ja. Uh, wij uh, gaan zo naar Museum Koper. Dus wij danken u dat nou. Hartelijk voor de komst. Tenzij die nog iets ik zag, kwijt Ik zag de. een hele grote brief liggen met allemaal plannen nog. Klopt dat? Nou, Wilde u dat... nog iets kwijt? Nou, dat... <laughs> ik wil nog wel wat, is, wat is, kwijt. Dit is jouw. de kans. Dit, dit, dit is één project. Vergeet ja. niet dat we ondertussen ook... Uh, Sophia, uh, flat dat we daar ook wat aan doen zijn. Vergeet ja. ook niet dat we...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 Knak uit de jaren 60, maar er zijn er ook nog andere die uit de jaren 30 zijn. Dit is echt zo'n plaatje wat je op je auto schroefde? Hè? Ja. Dan kun je altijd twee schroefjes mee, die heb ja. ik ook nog. En dan kon je een gaatje boren in je bumper. Nou, dat verzin je tegenwoordig nee, niet. Meer. Dat, uh, en dat dan <lacht> of een klemmetje, maar meestal waren het gewoon gaatjes ja. en dan kon je ze op vastschroeven. Uh, die, die verzameling van jou, hè, die behelst uh, inderdaad plaatjes, uh, lepeltjes, uh, suikersakjes waarschijnlijk en uh, papier uh, met de watertoren erop. Uh, ja. uh, is het niet eens tijd om dat stellen? Nou ja, vorig jaar heb ik mijn medewerking verleend aan de tentoonstelling Zandvoorts Zilver in het Zandvoorts Museum en een groot gedeelte van de artikelen waren uit mijn collectie afkomstig. Wat, wat heb jij zoal in, in, in, in het zilver? Lepeltjes. Of heel veel lepeltjes. Nou, niet heel veel, want er is niet heel veel. Nee. Was nee. het niet zo dat, uh, dat, dat heel veel hotels hun eigen lepeltjes hadden? Ja. Uh, maar die ik heb ik... je dan inmiddels nu ook al, neem ik nou, aan. Nou, een aantal heb ik wel. Van het Groot Badhuis, uh, hotelbouwers. Ja. Uh, nog een paar van Kieven een keertje gehad. Maar ik heb er ook een paar bijvoorbeeld uit de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. uh, een lepel en een vork met het befaamde. Uh, ...attribuut of signatuur van, van onze Duitse vrienden die toen op visite waren. Ja, die hadden hun eigen bestek. Ja, die had hun eigen bestek meegenomen. Dat hm. was Roes van Staal. <laughs> ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Oh, degelijk, hè? In, in die tijd was Roes Staal natuurlijk uh, heel erg degelijk. Want het oh, absoluut. Was nog niet echt, uh, echt uh, upcoming. Ja. Maar, maar even ja. terugkomend inderdaad op je eigen onderkomen... Uh...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 Ja, geschiedenis van Zandvoort. En de mensen vinden dat leuk. Want nu bijvoorbeeld is er weer een vitrine in het Huis in de duinen ingericht. Door mijn echtgenote. En Die hebben weer wat dingetjes meegenomen om daar ook neer te zetten. Ja. Gewoon voor de leuk. De en mensen herkennen dat. En dat vinden ze fantastisch. Ja, ja, zeker in Huis in de duinen waar uh, de, de wat oudere Zandvoort er huist. Ja. Die, die kijken er natuurlijk heel erg naar uit. Naar en, en ja, dat vinden dat ze schitterend. Het brengt weer gesprekken op gang ja. van, uh, oh, ik weet nog dat. Ja, en, en ja. soms komen de mensen spontaan aan de deur komen ze wat brengen.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 Dan vind ik het toch wel jammer. Ja, daar, uh, als ik terug ga in mijn jeugd. Dan, uh, en ik ga de Oranje, zat op zonder een heel groot uh, gebouw. En dat nou, was vroeger een hotel. Uh, het oude politiebureau. En, ja. en, en dan de veranda uh, oh, ja. woningen nog. Dat, ja. dat zit nog wel in mijn hoofd. Maar daar ja. gaat natuurlijk rigoureus de bijling. Absoluut. En voor wat? Moet je nog meer geld hebben als die je het op kunt maken? Dan denk ik het zal wel. We moeten meegaan in de, in de vaart. Maar de kleinschaligheid die de toerist juist op, op prijs stelt. Althans, dat is wat ik dan hoor van de diverse mm. onderzoeken.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 Koopt dan de oude gebouwen, die ja. restaureren ze. En vervolgens worden ze verhuurd, verkocht en noem maar op. Maar dan zijn ze in de oude stijl, let wel stijl, niet precies hetzelfde, gerestaureerd. Ja, wat, je, wat je bedoelt is dat de gevel blijft staan. Ja. En dat heb ik in, inderdaad in Harem kan je dat een paar panden gewoon aanwijzen. Bijvoorbeeld de oude Albert Heijn uh, op de, de kruis. Ja, ja. En daarachter is gewoon een heel nieuw pand geplaatst. Ja. ja, en het paardenwet. Maar, het paardenwet uh, ook, ja. Ja. Ja. Ja. De ja. maar, is ook heel mooi. Ja. de politiebureau. Is als... dat een kwestie van visie? Ik denk het wel. Ja. Het is allemaal korte termijn, een korte klap, gauw, gauw geld genereren. Ja. En niet kijken naar bij de toekomst hoe je op een andere manier ook geld kunt dus genereren. Dus in Zandvoort is de visie niet aanwezig op de, in dit opzicht? Nou, ik, was. Ik, ja, ik, dat, ik kan niet beoordelen of dat het er nu wel is. Ik nou, we zijn met een nieuwe ploeg begonnen. Ja, ja. nou ja, ik, ik hoop dat die anders ja, dat is. Dat is, dat, dat is hopen, hè? Ja, dat is hoop, ben, ja. dat is hopen. Kan jij... Uh,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 beeld van hoe het eigenlijk wel zou moeten. Mm -hmm. Kleinschalig, maar toch passend in de moderne tijd. Ja. Yeah. Maar, uh, Nou, ik wil even terug, want ik we oh, ja, ja, ja. ja. ja. ja. ja, keuvelen ja. vrolijk door. En uh, ik zie inderdaad Stam. een heel oud boek liggen. Ja. Um, het is voor de luisteraars wat lastiger om, om dat te zien, maar vertel daar eens wat over. Ja. Nou, dat boek, dat is het rapport Badplaats Zandvoort. En dat is verschenen in 1947. Zoals uh, ik...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 te kunnen voeden. Maar er is dus in 47 een rapport badplaats gemaakt. Ja, ik moet het nog lezen hoor. Ik heb het net van de week binnen gekregen uit ah, okay. Amsterdam. En het grappige is dit is een keertje samengesteld door ingenieur Niekerk. Wiens naam voor in de, in de lijst. Op de stempel de, staat? Nou ja, niet alleen op het stempel. Zijn handtekening staat erin. En ook uh, het voorwoord samenstelling der commissie. Rapporteur J. Niekerk, directeur der VVV en dat Amsterdam. vind ik het grappige ervan. Dat hij directeur is van de VVV Zandvoort en hij maakt een rapport. over nee, Amsterdam? Amsterdam ja. En hij maakt een rapport over de badplaats Zandvoort. Ja. Maar zo, je hebt het nog niet en gelezen, en de dus we kunnen de conclusies nog niet. Nee. Uh, waarschijnlijk nee. over de toekomst van Zandvoort. <laughs> hoe het er na de oorlog verder moest. Ja, Zandvoort, er staan ja. ook een aantal tekeningen in en foto's. Uh, uh, Zoals de rotonde zag. gedacht was en zo. Ja. Het lijkt er iets op, maar het is toch wezenlijk anders geworden. Ja, het zijn prachtige printen. Uh, uh, gaat, ja, dit boek kan je natuurlijk niet uitlenen, want het zou zonde zijn. Ja. Maar het is een heel mooi oud, uh, oud boek. Um, ik zag net ook in de klapper uh, wat oude postzegels. Ja, ja, ja. ja. Dus je hebt niet alleen postzegels, maar ook lepeltjes. Maar ook de prent die erbij zat. En, en het lepeltje vind ik ook heel erg interessant. Het lepeltje van de Grand Prix. Nou, het is van het circuit. Van circuit. circuit van Zandvoort. Hoe burgemeester je? van... Alfenweg, jaren 50. Jaren vijftig, dan ziet er prachtig uit. Het, het is cold plated, dus door de metaal, uh, goud corrodeert niet. En we zijn nooit bleven. gebruikt. Nooit gebruikt, dus puur voor de sier. En dit was dan wel een van de duurdere lepeltjes die je kocht. Als, ja, dat kan ik me voorstellen. Want je ja, had vroeger ja, ja. gewoon het uh, vergroomde. Daarnaast had je de categorie zilver.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 Vroeger, Weet dat echt jaren, in werd dat schilder, ja, dan ga ja. je het erin gegrasseerd. Ja, en dat heb ik ook, ja, ik, eigenlijk voor het mooie zeg ik, het hoort niet, maar het, het is een tijdsbeeld. Het hoort er wel ja, bij, ja, ja. Asbakjes ja. en uh, vaasjes en zo. Nou, ja, er ja. zat natuurlijk ook een hele uh, uh, geschiedenis en werkwijze achter. Want nu zo'n plakplaatje of iemand zit een, uh, een hele morgen te het schilderen. Ja, dat, is een heel groot ah, schilder. dat ging wel vrij snel, hoor, want ik ben wel eens bij die jaarwerkpublieken geweest.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 Nou, dan kom je ve verder op het internet, kom je andere foto's tegen van negen soort Junkersju. En dat kun je aan elkaar koppelen, want ik spreek George Kiefer en die zegt, ik heb dat zien gebeuren. Ik ben erbij geweest. Nou, daar komt nog meer informatie kon, uit. Dan ga je naar George toe en ja. dan komt een heel verhaal komt er dan los. En dan spreek ik mijn broer en die heeft dat heeft opgezocht. Dat is het zoveelste gestaffel en dat zat <lacht> hier en daar. Fantastisch helemaal, hartstikke leuk. En zo komt er een heel verhaal tot stand.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 Ja, dat is gewoon een hele leuke kaart. Kijk, staat er ook is het... een jaartal bij? Of is ja, dat, dat iets staat op het poststempel. Oh, post Ik kan het niet goed zien, maar als ik het goed heb is het 1937. Dat op, zou op? zomaar kunnen, want als, als, ik het, als ik het zo zie, eens even kijken. Het is uit 1937. De lichting is nog te zien, maar ja, ik heb er daar ook een loop voor nodig. Ja, ja nee, is, is erop. Dus, je loopt op zo'n markt. Ja.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 We hebben elkaars e-mailadres. Nou, dan, dan, dan doet hij dat weer weg. Zij zijn ook blij met jou. Ja, natuurlijk. Ja. En ik spreek, eh, vermies, ik sta op een andere kraam, een wild vreemde. En ik zeg, heeft u ook zandvoort? Want ik zag Hansigkaarten liggen. Nou, voordat ik mijn tijd ga verspillen met 25 boeken Bakken, door te spitten. Vind ik zonde, Staat er een mevrouw achter me. Ik heb zandvoort voor u. Nou, wat leuk. Dus ik heb mijn telefoonnummer gegeven. Die gaat het opzoeken. Want die had het niet bij zich. Nou, zo ja, kom je zo aan, je, aan je spullen. Gaat ja. zo'n markt echt van, uh, van ansichtkaarten tot uh, prespapiers? Is het alleen maar papierwerk? Nee, nee, alles. Tafelzilver, zilver, maar ook geëmulieerd, uh, keukengerei, Alles kun je er terugvinden. Klokjes, postzegels, munten. Munten, net zoals ik hier ook. heb, Want Zandvoort heeft natuurlijk veel consumptiepenningen en munten ja. gehad. Laten we wel wezen. En nog steeds, want ook de plastic muntjes van de strandtenten... die verzamel ik. <laughs>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 van Amsterdam, maar niet naar Zandvoort. Nee, nee, nee. Anders had ik het gekocht. Ja, ja, ja. <laughs> Toen vond ik het al niet mooi, maar het was, nee, nee, was, alleen, nee, nee. was alleen maar Zand, uh, Amsterdam. Ik denk ja leuk hoor, maar ik woon niet in Amsterdam. Nou, de gigantische auto's zie ik hier. Uh, Een Oberen. Prachtige Tof. dingen. Ja, ja, ja. Hey, maar um, al dit, dit, dit documentarium, hè, dat, dat vraagt toch eigenlijk wel om, om bezichtig te worden? Ja.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 En, en ja, we moeten het afbreken. Ik zie nog wat van die muntjes, maritiem bijvoorbeeld. En ik heb er ook nog eentje voor. Uh, dat zou fantastisch zijn, ja. Want het is uh, bijna tijd. Nu alweer? Ja, dat gaat. Het gaat zo is zo jammer. Ik kan nog uren doorgaan. over uh, dit, uh, kom, kom rustig uh, nog een keer terug, snap oh, Prima. Uh, wij danken Daniel Leffert voor de techniek. Gerrie Rutte, Yvonne Roosendaal, Gert van Kuiken, Henny van der Leden voor de redactie. Henny ook bedankt voor het presenteren. Ben, uh, wij danken ook Hotel Hoogland voor alles. En wij wensen iedereen een weekend. En wij danken onze ja, gast, onze laatste gast, Harry Koper. En, en wachten, uh, het digitale Ari gaat door de spi spitten. Ja, en ben wij wachten op het digitale museum. Ik ook. Ari bedankt. Graag gedaan. We hebben nog een. Uh... Kunnen we nog? 3 augustus live entertainment met Jess Kapade. Holland Casino, toegang 5 euro.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 Is er een Nationale Oldtimer Festival uh, bij de Paddock oude auto's kijken, kan je naartoe ook zondag Tango aan Zee. Dat is bij Meijer aan Zee. De zomermarkt heb jij al besproken. Ja, en dit is dus wat er allemaal te doen is de komende tijd. En dat is best veel. En uh, Zandvoort bruist weer wat dat betreft. We zijn er doorheen. Ja. En bedankt. Graag gedaan. Jij ook bedankt Ben. En uh, alle luisteraars uh, dank en een goed weekend en een goede week. En graag tot volgende week. Prettig weekend.